5 uur. Het NOS-journaal. Niselot Thomassen. Goedemiddag. Arrestatie in fraudeonderzoek Vestia. Wouter Bos maakte grote fouten bij Deal, zeggen Belgische onderhandelaars. En veel lessen van HAVO-leraren ondermaats. Het weer vanavond en vannacht half tot zwaar bewolkt. De noordenwind trekt in de loop van de nacht wat aan. Morgen ook bewolkt met in het zuidoosten kans op een klein beetje regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. De wind is matig boven land en vrij krachtig tot krachtig langs de kust. In de middag klaart het vanuit het noorden wat op. De dagen daarna is het wisselvallig met elke dag kans op regen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar fraude... door een financieel medewerker van woningcorporatie Vestia. De man is gearresteerd. Verslaggever gert Dennekamp volgt de zaak Vestia. gert wie is die medewerker? Ja, het is de tweede man zeg maar bij Vestia, de man die verantwoordelijk was voor het financieel beleid bij de corporatie en eigenlijk functioneerde onder uh, de bestuurder Erik Staal. En volgens de verwijten zou hij zelf geprofiteerd hebben van de miljoenen deals die hij voor Vestia Afsluit. Hij is, uh, afsloot. Hij is door justitie dinsdag gearresteerd. En vrijdag is hij door de rechtercommissaris, dus gisteren voor 14 dagen in bewaring gesteld. Mm -hmm. Vestia onderzocht de affaire ook. Heeft de corporatie zelf aangifte gedaan? Nee, uh, Vestia heeft geen aangifte gedaan. En dat is opvallend. Want inderdaad, Vestia onderzocht de affaire ook. Maar de tip voor justitie komt dus uit een andere. Hoek. Het onderzoek richt zich volgens de verklaring van justitie op de financiële topman en een tussenpersoon en vooral op de geldstromen tussen die twee. Het onderzoek uh, zou uh, zich richten op vermoedens van niet-ambtelijke omkoping, witwassen en belastingfraude. Uh, het gaat om een handel van derivaten, financiële producten die zijn aangeschaft om de corporatie tegen rentestijgingen in te dekken. Maar volgens de verklaringen dusver uh, zou het dus ook kunnen... dat via dat systeem van uh, provisies die daarbij betrokken zijn... de betrokkenen er zelf ook van hebben geprofiteerd. Althans, dat wordt nu door justitie onderzocht. Die tussenpersoon zou mogelijk door de belang, bank beloond zijn... voor het afsluiten van die derivaten... en zou mogelijk de winst hebben verdeeld tussen de betrokkenen... de financiële topman en hijzelf. Mm -hmm. Althans, dat zou je kunnen opmaken uit de verklaringen... die tot dusver zijn afgegeven, maar het onderzoek is eigenlijk nog maar net begonnen. Dus we moeten afwachten wat eruit blijkt uiteindelijk. Je noemde Erik Staal net al, de topman... die 3,5 miljoen opstreek bij zijn vertrek. Uh, richt het onderzoek zich ook op hem? Nee, nadrukkelijk niet. Althans niet in deze fase. Um, dat wordt door betrokkenen van diverse kanten met klem ontkend. Want aanvankelijk was daar sprake van. Maar dat is dus niet zo. Het richt zich heel nadrukkelijk op de financiële topman... en een tussenpersoon. En Erik Staal wordt op dit moment niet onderzocht. Gertjan, Gertjan Dennekamp, dankjewel. De Belgische onderhandelaars van de Fortis-deal in 2008 vinden dat oud-minister Bos destijds grote fouten maakte. Volgens een van hen wist Bos eigenlijk niet waar het over ging. Ze zijn het eens met het harde oordeel van de commissie de Wit... zeggen ze in de Belgische kranten Morgen. In die krant wordt alleen oud-premier Leterme met naam geciteerd. Volgens de onderhandelaars leek Bos niet te beseffen... dat het doorknippen van de Bel Nederlandse en Belgische delen van Fortis... erg duur zou worden. Die operatie kostte Nederland miljarden euro's extra. De onderhandelaars zeggen dat ze dat al wisten. Leterme zegt dat de Belgen hun zaken goed voorbereid hadden... en dat Bos Nederland destijds ten onrechte als overwinnaar voorstelde. Bijna een derde van de leraren op de HAVO geeft ondermaats les. Ze hebben moeite met complexe onderwijstaken... zoals het bijhouden van de voortgang van leerlingen. Dat concludeert de onderwijsinspectie na onderzoek. De inspectie wonen de lessen bij van 2500 leraren... in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook op het VMBO scoren docenten onvoldoende. Van hen legt een kwart de lesstof slecht uit. Op het VWO geeft 1 op de 5 docenten matig les leeraren op de basisschool scoren relatief goed. 86% van de meesters en juffen presteert voldoende. Dit is het NOS Journaal. Het is Thomas misdaadverslaggever Peter R. De Vries mag morgen niet alle beelden van zijn reportage over gesprekken over een huurmoord uitzenden, heeft de rechter bepaald in kort geding. De Vries wilde laten zien hoe een huurmoord op een escortbaas werd gepland. Hij had onderhandelingen daarover gefilmd met verborgen camera's. Een van de gefilmde mannen vroeg de rechter de uitzending te verbieden. Volgens de Vries heeft hij destijds de politie getipt, waarna twee beoogde huurmoordenaars in februari werden opgepakt. De misdaadverslaggever noemt de uitspraak teleurstellend. Deze week kregen ouders van basisscholen in Den Bosch een waarschuwing van de gemeente. Een groep kinderen in de stad zou zich spiegelen aan een gewelddadige Amerikaanse bende met de naam MS-13 in het Nederlands 13. Vandaag bleek dat de gemeente zich er al lange zorgen over maakt. Twee jaar geleden waren er vergelijkbare problemen. Verslaggever Theo Verbrugge was vandaag in Den Bosch. Theo, wat is er aan de hand daar? Ja, het is een, een spelletje, dus MS-13 uh, genoemd. Het, ik zal even uitleggen hoe het, hoe het voor de kinderen werkt... zoals ik daar uh, vandaag met ze over gesproken heb. Uh, kinderen moeten een opdracht uitvoeren. Bijvoorbeeld belletje trekken, iets uh, stelen... Uh, iemand uh, met voetbal uh, tussen de benen doorspelen. Uh, luk je dat niet, faal je. Dan mag uh, de rest van de groepje uh, 13 seconden lang uh, slaan of trappen. Het, het, het is voor sommige kinderen een, een, een spel, uh, maar er wordt verschillend over gedacht. Sommigen denken dit is wel een heel ruw, hard spel, wat niet onder kinderen gespeeld zou moeten zijn. Je hebt MS-13, dat is dus een, een gang, een bende uit Amerika. Daar heb je ook hele harde rituelen en daar zou dit een, een, een, een slap aftreksel van kunnen zijn. Ja, ja. Um, de gemeente waarschuwt ervoor, gemeente Den Bosch. Wel, welke maatregelen hebben ze genomen? Nou, het blijkt dat ze de afgelopen jaren al uh, straatcoaches hebben ingezet. Uh, weerbaarheidstrainingen voor kinderen op de basisschool. Uh, ja, extra toezicht. Uh, jeugd- en jongerenwerk uh, ingeschakeld. Dus dat zijn maatregelen. Ze nemen het heel uh, serieus. En... Uh, dat valt te begrijpen als je kijkt naar de wijk Kruiskamp. Dat is, uh, die heeft niet altijd een zo goede naam hier uh, in Den Bosch. Uh, er zijn verschillende bendes uh, actief. En de redenatie van de gemeente is van uh, ja, jong geleerd, oud gedaan, uh, van kwaad tot erger. Dit soort jongetjes worden uiteindelijk ook geronseld... voor uh, de wat serieuzere, criminelere bendes uh, in, in, de, in de wijk. Nou speelt dit kennelijk al twee jaar. Hoe reageren ouders daarop? Wisselend. Um, sommige ouders zeggen wat, een flauwe kul. Ik heb er nog nooit iets van uh, gemerkt. Uh, het is een, een spelletje, vroeger noemden ze dat uh, bij mij op school... LTS-voetbal, zeggen de ouders dan. Um, en anderen zeggen, nou, ik ben er heel erg van geschrokken. Ik, ik vind het lastig om een kind uh, nu buiten te laten spelen. Ik doe dat altijd met, uh, met toezicht. Uh, de ouders is in ieder geval in een brief gevraagd, ook door de, door de scholen. Uh, meld het als dit aan de hand is, dan krijgen wij er zicht op. Uh, een van de ouders heeft inmiddels ook al uh, aangifte gedaan van, uh, van, bij de politie van de week. Omdat een van de kinderen zo hardhandig uh, mishandeld zou zijn. Theo, Theo Verbruggen. De Franse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij een aantal moorden in de zuidelijke voorsteden van Parijs, schrijft de krant Le Parisien. Afgelopen maanden werden vier moorden gepleegd in hetzelfde gebied. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zei na de laatste moord begin deze maand dat er mogelijk een seriemoordenaar actief was. Het slachtoffer was toen een vrouw van 47. Ze werd gedood in de hal van haar flatgebouw. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin De Hart. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Utrecht... een file van 2 kilometer op de parallelbaan. Dat komt door wegwerkzaamheden. De hoofdrijbaan is dit weekend dicht. Nogmaals de hoofdpunten van het nieuws. De tweede man van woningcorporatie Vestia is gearresteerd. Het OM is een onderzoek begonnen naar fraude. Belgische onderhandelaars zeggen dat Wouter Bos... grote fouten heeft gemaakt bij de Fortis-deal. En bijna een derde van de leraren op de HAVO... geeft ondermaats les. En dat concludeert de inspectie na onderzoek. Zover het uitgebreide NOF-journaal zometeen weer langs de lijn. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Oh! Nou ja, Bleef nu de ontknoop. Ja!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 Goedemiddag, dames en heren. Het is bijna tien over vijf uur. bent terug bij Langs de Lijn bij het Sportforum tot zes uur. Zijn we daar met Ton Boot, met Theo de Roy en met Chris van Nijnatten. Uh, voor het journaal van vijf uur hadden we het over Ajax... en uh, over de goede prestaties van uh, ja, eigenlijk vanaf de winterstop. Hè? Um, laten we toch eventjes een rondje maken. Ik weet dat het heel erg moeilijk is en dat het bijna niet te voorspellen is. Maar wie wordt volgens jou uh, kampioen? Chris? Ja, ik, ik denk, uh, ze zitten in een, in een flow waar ze moeilijk meer uit te krijgen zijn, uh, vermoed ik. Uh, dus ik verwacht dat uh, Ajax kampioen wordt. Maar die wedstrijd tegen Twente kan inderdaad een heel leuke worden nog. Als ja. AZ de druk op de, op de nummer 1 houdt. En dat moeten ze zo meteen om 7 uur uh, waarmaken. Ja. Theo de Rooij had inderdaad nog wat vraagtekens hè, bij, bij Ajax kampioen. Nou ja, goed, uh, er is het een en het ander gebeurd bij, die, de, de, de, bij veel clubs. Dus uh, en we hebben de afgelopen jaren toch altijd een heel spannend slot van de competitie gehad. En als je, als je, als je gewoon puur voortbeduurt op de, op de afgelopen serie van Ajax, en dan zeg je van uh, die gaan gewoon fluitend naar de titel. Maar ik denk toch dat er nog wel hier en daar wat, uh, wat gaat gebeuren. Tom? Nou, die het is heel leuk, want twee weken geleden staat Henk Spaan hier. En toen was het nog wel iets anders en veel spannender. En toen zei hij: met straatlengte wordt Ajax kampioen. Dat oh, gaat zien. Ja, en dat denk ik ook. Ja. Nou ja, dat is uh, vrij duidelijk. Zit er misschien, zat ik te denken, nog op het mentaal uh, aspect iets? Uh, je ziet nu dat alle clubs eigenlijk steken laten vallen. Hè? Daar waar ze dat eigenlijk helemaal niet zouden moeten doen. Ook niet gezien uh, het afgelopen seizoen. Uh, Ajax trekt zich nergens wat van aan. Is dat ook een mentale kwestie misschien? Ja, het zou kunnen uh, dat, dat de boer dat deel van zichzelf heel goed uh, in het team heeft gebracht. Uh, dat, dat moeten goede coaches ook doen eigenlijk. Hè? Hun eigen goede eigenschappen uh, terugzien te lezen in hun team. En uh, ja, dat nou, het zou best eens dus kunnen. Waar, waar zag jij, Tom, dat het bij, bij AZ misging? Nou, ik denk gewoon kwalitatief. He, men, men probeert, ja, het vermoeidheid en weet ik veel wat mm -hmm. allemaal. Ik geloof er niet in. Ik gewoon kwalitatief in de breedte van het team. Hoewel dat ook niet zo slecht is. Maar ook, kijk, als je naar Ajax krijgt en naar uh, Twente en naar PSV... zijn die spelers individueel, naar mijn idee, beter dood gewoon. He, dus op een gegeven moment kan het misgaan bij, uh, uh, bij AZ... Maar voorlopig zijn ze nog op de tweede plaats. Dus eh, dat schrijf ik heel erg toe aan Gertjan Verbeek. Ja. Uh, PSV was, um, laten we zeggen, de grote verliezer uh, afgelopen woensdag. Een paar dagen daarvoor uh, werd wel de KVB-beker uh, gewonnen: de eerste prijs in uh, vier jaar tijd. In Rotterdam werd uh, Herakles verslagen. Het was de eerste prijs voor uh, Philippe Cocu. En dat al na 27 dagen als uh, hoofdtrainer. Maar, Chris. Is die glans rondom die titel nu alweer echt verdwenen? Ja, volledig, wat mij betreft. Uh, uh, ik word niet gauw kwaad als ik, als ik naar een ploeg zit te kijken. Maar ik had het van de week wel met PSV tegen RKC. Dat, dat, ja, dat irriteert me gewoon. Dat daar jongens lopen die eigenlijk hartstikke goed kunnen voetballen. Uh, die net een beker hebben gewonnen. Die, die van alles met hun, met hun trainer hebben meegemaakt. Althans de trainer die weg is. Hè. En, en dan, dan heb je die beker op zak. En dan ga je naar Waalwijk en dan kan je je niet... Laten inspireren door de omstandigheden. En dan, en dan laat je het zo lopen. Ik vind het echt waardeloos. Want ze, ze hebben zo'n sterke selectie. Over selecties gesproken. Bij, bij PSV vind ik echt een hele goede selectie. Interessante spelers. Maar laten het gewoon lopen. En, en vooral in, in mentaal opzicht. Want ja, voetballen, dat zie je af en toe wel. Dat kunnen ze heus wel. ze doen het gewoon niet. Nee. En, en, en waarom? Want dat is dan de volgende vraag die je gaat stellen, vermoed ik. En dat is, ja, dat is denk ik toch... Omdat ik heb er vanochtend in onze krant een stukje aangeweid... Uh, ik, ik zie te veel wegduikers bij die club. Zowel in de, in de leiding als, uh, als in de, in de burgerleiding, als binnen de selectie. Dat zie ik, dat, wie is naar PSV op dit moment? Aan wie denken wij dan het eerst? Weet jij het? Nou, ik zou nu Filip Koku zeggen. Ja. Maar. Nou, ook u. Maar oké. Okay, maar Filip <laughs> maar, maar is, is ook ja, grote voetballer geweest hè, en een hartstikke aardige gast. Maar hij ja, zegt zelf ook, moet het vak nog leren en is altijd ook... Uh, uh, toen hij nog voetbalde... Ja, een, een onopvallende, uh, rustige speler geweest... die het hele team sterker maakte... maar die nooit echt op de, uh, aan de, op de voorgrond is gaan staan. Dus dat kun je nu ook niet van hem verwachten. Dus het is... Nee, ik... Ik zou het niet weten nu. Ik zie niet uh, wie daar nou, uh, wie er nou eens op staat te zeggen we moeten die kant op. Wij is dan dat echte PSV-gevoel van wat daar wel heeft bestaan? Is dat dan weg? Wat er ooit was. Een hele provinciale club was het. Maar dat, dat is volledig weggepoetst. Uh, onder, uh, onder, onder Hiddink, met name, vind ik. Die, en, en Kees ploegt maar daarvoor. Maar dat was een sterke. Ploeg club, ik noemde het wel eens eh, om, te, om een beetje te sarren naar de rest, een seriekampioen. Ze werden zo vaak kampioen. Ze deden het internationaal ook heel erg goed. Maar ja, ineens was dat afgelopen en, en uh, kwamen er andere mensen aan het bewind. En PSV is weer een beetje ja, de, de, de, de krijgt dat zijkerige imago weer. Alleen heeft het nu niet zoveel meer met die provincie te maken. Want ja, hoeveel Brabanders lopen er in, uh, in, uh, in die selectie? Nou, dat zijn er niet zoveel. Dus hm. dat, ja, wat het nu is, ik weet het niet. Het is, het is half bakken. Volg je Theo de je voelt clubs in je omgeving, maar ook uh, de Brabanders? Ja, natuurlijk. Ja, ook zeker. PSV? Ja, kijk, op het moment dat Fred Rutte opstapt en uh, je, hebt toch, eigenlijk, je hebt toch eigenlijk ook een, een sterke figuur nodig hebt... <clears throat> dan, uh, ja, dan heb je bij PSV geen Frank de Boer voor de, clubs, uh, voor de groep staan. Hm. Bedoel, wat er bij Frank de Boer is gebeurd, is er is een hele hoop chaos over zijn hoofd uh, losgebroken, uitgebroken. En hij moest gewoon... Die, te, die toko bij elkaar houden. En uh, dat heeft hij ook heel goed gedaan. En het voordeel was natuurlijk ook wel dat er weinig mensen waren op dat moment... die zich bemoeiden met zijn, met zijn werk op het veld. Want uh, die waren bezig met branden te blussen. Dus die, die konden zich niet met, met, met, met het uh, gras bemoeien. Uh, bij Philip Cocu was het zo. Ja, die komt dan als trainer voor de groep te staan. En dat is al gelijk een beetje... De teneur van, ja, Filip gaat het misschien nog wel blijven doen. Maar hij moet het vak nog leren. Hij moet nog, uh, hij moet nog een paar stapjes zetten. En dat straalt hij zelf dan ook uit. Ja, terwijl je op dat moment eigenlijk volgens mij gewoon een man voor die, voor die groep ja. moet hebben staan. Die gelijk de, de, de, de, de pion op de goede plek zet. En, ja. Ja, en dan, uh, dan krijg je een beetje het beeld van, ja, het blijft allemaal een beetje hangen. En uh, ja, we zitten een beetje in zo'n vacuüm. En er komt een nieuwe trainer. Maar ja, goed, Filip die krijgt gewoon niet de tijd en de ruimte om, uh, om zich te ontplooien. En ja... Dat die ruimte pakt hij ook zelf niet. Dus. Nee, hij wil het ook zelf niet. Nee, die pakt maar, hij pakt zelf ook niet. wil weer terug, dus. ja, terug naar de, naar de jeugd. Ja. Ja. Maar ik vind uh, eigenlijk... Sorry dat ik onder maar... Op zo'n moment had ik het nou goed gevonden... dat er een, een technisch manager, in, de, in dit geval Marcel Brans... dat die is opstaat en die zegt... Van, nou, vanaf nu tot het einde van de competitie... ga ik de publiciteit eens pakken. Ga ik interviews geven, ik zorg... De, ik ga de boel oppoken, wakker maken hier intern... en dan ga ik ook uitdragen naar buiten toe. Dat had hij, vind ik, intern uh, moeten zeggen. En daar had hij zich hard voor moeten maken. En nu, ja, het omgekeerde is waar. Hm. En dat vind ik... Uh, die, die, die club heeft echt even leiding nodig. Iemand die, die, die, die in de wind gaat staan. Wie ja. zou het moeten gaan doen? Op dit moment, bij, bij PSV. Ik ja, het het straks mars, het volgende seizoen. Uh, het volgende seizoen, ja. Je bedoelt dan een nieuwe trainer. Ja. Nou, ik, ik verwacht echt dat Bert van Marwijk uh, naar die club komt. Ik denk dat het een soort package deal wordt. Uh, van Bommel terug en uh, van Marwijk... Uh, ja, uh, ja dat, dat, dat, dat voel ik. ik heb daar niet, het is, er is niemand die tegen mij heeft gezegd dat het ook zo zal gaan. Maar de bewegingen op de markt volgende... Nou, denk ik wel uh, dat, dat het die kant op zal gaan. Dus dat van Marwijk na het EK uh, bij PSV gaat werken. Dat, dat denk ik, als je het aan mij vraagt. Jij, Tom? Nou, kijk, uh, de journalisten, en daar hoort Chris uh, van had ook bij... die weten het altijd precies. He, dus, <lacht> dus, ja, maar er zal wel wat in zitten. Ik verbaas me erover, want hij heeft net een contract getekend tot 2016. En dan denk ik, dat, dan kan je niet zomaar weg. Dus ik geloof daar niks van. He, uh, het is wel leuk, want de wisselvalligheid is duidelijk bij PSV, vooral uit- en thuiswedstrijden. Na de winterstop hebben ze geen enkele uitwedstrijd meer gewonnen. Maar daarvoor was het ook al wisselvallig. Ik zou zeggen, ga niet naar de trainer kijken, maar ga eens naar die spelers kijken. En gooi er een heleboel uit. He, maar het bestuur, als toy van een... Ja, ik wou net zeggen, wie zou je voorstellen? Nee, ja, maar als toi van een uh, captain van dat team is. En die geeft het slechtste voorbeeld van iedereen. Ook wat vechtlus betreft en weet ik van wat mm -hmm. allemaal. En hij volkomen gesteund wordt door het bestuur. Zegt het ook iets over het bestuur, vind ik hoor. Ja, vind ik ook. Ik bedoel, ik, ik geloof nog steeds in toyvonen. Dat, dat kan een hele belangrijke speler voor je zijn. Maar als je hem de dingen ziet uithalen, net als is, is afgelopen woensdag ongeveer. Ja, dan moet je hem aanpakken. Dan moet je hem aanspreken. In, in, in de groep, dat iedereen erbij staat. Ja, hij wordt beloond, want hij is captain. Je wilde ja, de Willy de, de... Ja, Overton? Uh... Ja, de Hierakus. Oh, oh, ja, ja, de Willy Overton overtreding. Ja, en, en, uh, ja dat, dat vond ik zo nou, verschrikkelijk. En da, daar moet je dan op aanslaan, vind ik, als club. Maar ja, dat zijn van die kleine dingen. Daarmee toon je leiderschap aan, weet je wel. Ja, dat is, uh... Heb je een streep gezet door maar... Dik Advocaat al in jouw... Nee, nee. nee? nee want ik, ik zet een streep door, uh, door uh, Van Marwijk ja, eigenlijk. Van Marwijk, daar dan. geloof ik niet in. En dan komt uh, Advocaat komt natuurlijk in beeld. Te meer omdat het heel duidelijk is dat Cocu niet eens zin heeft om ja. door te gaan. Want er speelt ook nog spelers die zeggen dat ze met Cocu verder willen. Ja. En dan denk ik, nou dan ga ik niet met hem verder. Niet vanwege Cocu, maar omdat die spelers het zeggen. Want in die spelers heb ik totaal geen vertrouwen meer. Nee, Labiat heeft gezegd... Uh, nou, ik, als Cocu blijft ga ik ook door. Dus zo werkt ja. het nu bij die club. Ja. Nou, dat is heel uh, lief van die jongen dat hij dat zegt. Maar dat zou ik, uh, als club zou ik daar geen rekening mee houden. Want spelers die zijn ook zo weer weg als ze de kans krijgen. Ja. Toch? Hoe groot zijn de kansen uh, voor AZ nog, Tom? Nou, ik denk, uh, ik denk heel weinig. Hè. Ik heb weinig fiducie ook in de wedstrijd van vanavond tegen PSV. En als ze daar punten laten. Kijk, Gert-Jan is heel erg reëel. Ze moeten gewoon vechten voor de vierde plaats. Hè. En dat zeg ik niet uit negativisme. Ik denk dat het gewoon zo is. Theo de Roy, voor wie, ja, ik zou zeggen. Um, we, we laten we kijken naar AZ en FC Twente en Feyenoord. Die verspeelden uh, alle drie uh, twee punten. Voor wie zou jij zeggen is het het meest pijnlijk op dit moment? Nou, ik, denk, uh, ja, ik denk als je kijkt naar het begin van het de seizoen, denk ik denk voor PSV: moment. Nou. Uh, ze, ze winnen de beker en verliezen vervolgens de competitie. En, uh, ja, goed, dat is een club waarvan je verwacht dat ze gewoon in de competitie de hoofdprijzen pakken. En, uh, ja, dat je dan uh, de beker wint, de eerste prijs in zoveel tijd. Uh, Natuurlijk als je in, in het zicht van de havens neuvelt. Is het, is het jammer voor, voor clubs als AZ of als Twente... maar het zijn toch met name altijd de grote titelkandidaten Ajax, PSV... en misschien ja Feyenoord misschien niet meer zozeer, maar... Twente. Twente, Twente ja. ja Ton, Twente, nog even, Twente. Daar even op terugkomend, want toen uh, uh, zei het in het begin van deze uitzending... Uh, McLaren die was uh, eigenaardig uh, optimistisch na het gelijkspel. Uh, snap je dat een beetje, Theo? Nee. Ja, Vond je het ook raar? Het, ik, denk, ik denk dat het, uh, dat het echt uh, safe bij de bel was. De gong ging en uh, vlak voor de gong nog, uh, nog, nog een, een punt uit, uh, uit de strijd slepen. En uh, dat, dan heb je even een moment van grote opluchting. En uh, als je dan met dat moment uh, gelijk met dat moment in je hoofd voor de camera wordt gesleept... Dan, uh, en, dan geef je misschien even het verkeerde signaal af. Ja, zoiets moet het geweest zijn, hè? Ja, dat denk ik ook. En, uh, ja, hij is ook nog coach, dus... Uh... Hij dacht bij zichzelf laat ik het maximale aan uh, arbeidsvreugde hieruit halen. En uh, laat ik eens heel blij zijn. Ja, maar het een sluit de ander en dat viel ik niet uit. Hè. Je ja. kan die, die ploeg een compliment geven. Ja. Hè, maar ze euh, naast zeggen, jammer, want we hadden het nog in eigen hand en nu hebben we het niet meer. Ja. Totaal geen zelfkritiek, vond ik. Ja. Ja. En, en we hebben ook de wedstrijd tegen Schalke toen gezien. Die eigenlijk zomaar weggegeven was en niemand ermee zat. Dan denk ik, dan geef je het verkeerde signaal als coach. Want als coach... Moet je ze alleen maar leren winnen. Wee. Hoe, hoe vind jij hem als coach? Niet zo goed. Ik vind hem niet druk. goed, nee. Waarom niet? Maar hij wordt... Uh... Jij ja, bent zelf ook coach dus jij mag spreken. Ja, nee, ik mag niet spreken, want ik ken hem niet goed natuurlijk. Mm -hmm. hè? Maar door zijn niet-kritische houding... Ik denk dat hij gewoon geluk heeft gehad. Trouwens, het verleden en ook daarna... Wolfsburg, uh, Nottingham Forest, hè? Mm -hmm. dacht ik. Ja, dat is ook... Het uh, Engelse elftal is ook helemaal mislukt. Dus ik denk dat hij gewoon op het goede moment bij Twente zat en daar uh, uh, kampioen is geworden. Begint volgens jullie ook uh, de strijd om, uh, tegen degradatie. Wordt, wordt dat een beetje duidelijk? Ja, die volg ik natuurlijk uh, op de voet. Mm. Want uh, mijn club is in groot gevaar. Die spelen vanavond tegen Twente. en uh, hebben we het over. Ja, ja. Gaan daar zeker niet winnen, denk ik. Uh, maar ja, het is lang spannend geweest. Alleen denk ik nu dat die ploegen onderin, de onderste drie, dat die die op de onderste drie plaatsen blijven staan. Hm. Ook gezien het programma wat ze hebben. Maar dat zeg ik ook omdat ik het een beetje hoop. <laughs> <laughs> ik wil hier helemaal niet objectief zijn. Dat ben ik ook niet. Nee, dat hoeft ook maar, helemaal niet. Maar... Dat hoeft bij het Sportforum ja. niet. Uh, Theo de Roy, over degradatie. Uh, heb je een voorkeur? Wie moet eruit? Iedereen ja. heeft eigenlijk een nou, voorkeur. Ja, ja. Ja. Dat, is dat is ook zo. Maar... <laughs> ja, ik, nee, ik ben ook een, een beetje gekleurd natuurlijk. Uh, mijn vriend Albert de Jong die is recent voorzitter van Excelsior geworden. En dat is een, <laughs> dat is een grote ondernemer. In het Rotterdamse. En ah, die is rondom die club Excelsior is hij toch wel heel boel aan het mobiliseren. Mm -hmm. En er gaat ook wel een hoop gebeuren. Het zou verdomd jammer zijn als ze nu, uh, als ze nu uit zouden vliegen. Dan heeft hij toch nauwelijks de kans gehad om, uh, ja. om iets neer te zetten. En er gaan nog wel dingen gebeuren rond Excelsior. Maar ik hoop dat ze erin blijven. Bij jou, toen? Nou, je... kijk, ik ken ze niet. Hè, dus, en je hoopt niet dat iemand eruit gaat. Excelsior is erg sympathiek, maar de graafschap ook natuurlijk. Ja. En die heeft meer bestaansrecht nog, denk ik, dan Excelsior. Ik denk dat Excelsior gewoon uh, degedeert, direct. Um, als we kijken naar degene die uh, is gepromoveerd... En, en, en eigenlijk best wel goed meedraait in de eredivisie, RKC... Uh, vind jij dat verrassend, Chris? Ja, kijk... Ik, ik maak het mezelf, of jij maakt het me makkelijk. Nou, achteraf kan ik zeggen, nou joh, dat verrast mij helemaal niet. Maar dan moet je ja, ja. weten, kijk... Uh, en dan ga ik het niet meer over mijn club hebben. Hoor. Maar vanaf, als je zo'n club van je kind aan volgt... dan volg je ook de spelers die daarin waren. En die later trainer worden. Nou, uh, Ruud Brood is een van die jongens die, die, die ik daar goed heb leren kennen. Die ook het uh, trainersvak uh, nou, min of meer geleerd heeft in Breda. Ze echt een goede trainer. Dus is echt een hele goede trainer. En die... Uh, heeft zichzelf ook de tijd gegund om het kalm aan te doen. Om ook bij kleinere clubs te werken. Ja, en je ziet hem nu. Ik zag hem vorige week zonder, want dat vind ik ook gewoon een onderdeel van het vak van een coach. Zou ik hem bij Studio Voetbal zitten? Ja, dat ziet er niet alleen goed uit. Hij vertelt het ook goed. Dat is een moderne coach volgens mij. En inhoudelijk goed. En wat ik van zijn spelers heb begrepen. En van ooit zijn medespelers. Is ook... Qua voetbal input is hij heel erg goed. Dus ik, ik verwacht veel van hem. En hij verbaast me wel met de positie waar hij nu staat. Maar het verbaast me niet dat hij ze erin heeft gehouden. We zetten een heel dun streepje even onder voetbal. Want daar komen ja. we straks op terug. We gaan nu even naar het wielrennen. Heerlijk. Uh, Parijs-Roubaix afgelopen zondag. Nou ja, dat was uh, de zogenaamde one-man show. Hè. Uh, hm. Veel machtsvertoon. Voor de vierde keer won Tom Bonen. Vijftig uh, kilometer voor het einde kwam hij alleen op kop... en die uh, voorsprong gaf hij niet meer uit handen. In de schaduw van de Belg presteerden de Nederlanders eigenlijk hoopgevend. Nikki Terpstra, ploeggenoot van Bonen, eindigde als vijfde. Was daarmee de beste Nederlander. Dat is een prestatie waar hij natuurlijk dik tevreden mee is. Ja, blij. Vijfde is heel mooi, natuurlijk. Ik kom dicht bij het podium. Maar uh, ja, gewoon uh, in de sprint op waarde geklopt. Uh, mooi groepje, sterke mannen. Uh, ik heb een goede wedstrijd gereden. En, uh, en we winnen met de ploeg. En, ja, het is, uh, het is echt ongelooflijk, dit. Ongelooflijk, dit zegt uh, Nicky Terpstra. Uh, het was ook, ook wel ongelooflijk. Uh, dat machtsvertoon van Tom Bona, uh, Theo. Ja, dat was het zeker. Natuurlijk, zijn grote concurrent was er niet bij, helaas, Cancellara. Ja. ja, het was, het was inderdaad uh, indrukwekkend om te zien. En uh, ja, als je weet hoe de wielersport in elkaar zet en hoe, hoe moeilijk het is om daarvoor op te rijden, dan heb je daar heel veel respect voor. En uh, ja, als je kijkt, dan de er uh, een Parijsroupe, een wedstrijd die, uh, die nu ook wereldwijd wordt uitgezonden. Het zal waarschijnlijk voor. Uh, TV-kanalen en, en, en commentatoren in Australië... wat moeilijker uit te leggen zijn... waarom er één man zo lang alleen voorop ja. rijdt... en, en er, er geen spanning in de wedstrijd is. Maar wij als Europeanen weten dat wel naar waarde in te schatten. Roger de Vlamings had daar ook ja. nog kritiek op, hè? Die zei ja. ook nog... Ja, nou ja, die concurrentie. Ik weet niet wat die hebben gedaan, ja, maar... maar uh... Roger heeft altijd kritiek. Als, als er een renner in, in de buurt van zijn record komt... dan heeft hij wel ergens <lacht> altijd wel een beetje kritiek. Dus dat is niet nieuw. Dat had hij ook al op Museo in die tijd, dus... Dat was een, uh, een kritiek die jullie al kenden in de ja, wereld. Ja, Roger heeft wel eens wat vaker kritiek. Dus uh, ja, ja. Roger is Mr. Paris-Roubaix. Vier keer gewonnen. En nu staat Bonen naast hem. En uh, ja, goed. Dan heeft hij toch nog wel iets over, over Tom te zeggen. Maar dat had hij destijds ook over jouw Michel. Maar goed, helemaal gek is het niet, denk ik, dat hij dat zegt. Omdat het nee. een, een enorm machtsvertoon is. Omdat niemand inderdaad in de buurt kwam. Natuurlijk zijn er een paar grote concurrenten niet bij geweest. Maar het is bijna. Nou ja. Ja, het is, het is uh, vrij opvallend, laat ik het zo zeggen. Ja, goed, we hebben in het verleden in de ploeg, in de ploeg van Patrick Leferve... dat vaker zien gebeuren. Hè? Een ballerini die rijdt uh, 40, 50 kilometer alleen voorop. Uh, een Taffy die rijdt uh, een uur alleen voorop. Uh, het is vaker voorgekomen. Dus je, je ziet vaker in parijs roubaix dat, dat de grote, de grote favoriet uh, zich ook echt, uh, echt op het voorplan begeeft... en, en de wedstrijd naar zich toetrekt. Uh, dat komt ook gewoon omdat parijs roubaix zo'n... Ongelofelijke uh, uh, wedstrijd voor specialisten is. En dat, uh, dat heb je bij Luik-Bastenaken-Luik -Luik straks veel minder. Dat is een ja. wedstrijd voor hele complete renners. Een uh, Parijs-Roubaix is toch wat meer voor specialisten. En ja, uh, er zijn gewoon wat minder renners die Parijs-Roubaix kunnen rijden dan bijvoorbeeld een Luik-Bastenaken-Luik. -Luik. En, en dan is de kans ook groter dat er eentje met kop en schouders bovenuit steekt. Dat wil trouwens niet zeggen dat Parijs-Roubaix minder belangrijk is, want ik vind het altijd nog de mooiste wedstrijd van het seizoen om naar te kijken. hoor. Ja. Ja. Jij ook, Ton? Ja, maar kijk, niet, hè? ik wil er nog even ingaan. Uh, hij heeft ook nog koers hiervoor uh, gewonnen natuurlijk, oh, Ton Hij wint alles. Ja. ja, hij wint alles. Hè? Ja. Dus ja. Mr. parijs -Roubert. En ik zat te denken aan Roger de Vlaming, die zegt, ja, er is geen concurrentie. Dan kan je nooit kampioen worden eigenlijk, want dan kan je altijd al zeggen dat er geen concurrentie is. Mag ik een vraag aan uh, Theo van... Uh, hebben uh, reden ze met oortjes? Uh, waarom... Ja, prijzen bij reizen met oortjes, ze ja. zeker. Ja, ja want ik, waarom is hij niet teruggeroepen door Lefevre? Wie, Tom Bonen? Ja. Nou ja, ik, eigenlijk was het ook in het begin best wel spannend. Als je ziet dat er nog een blok van vier renners van Sky uh, achterrijdt in de achtervolging. Ja. Uh, ja, Tom Bonen kan zich ook uh, mispakt hebben en, uh, en op een gegeven moment toch uh, wat minder worden. En, ja, dan rijdt hij als, als favoriet zijn goede benen kapot tegen, tegen twee of drie knechten tussen aansteken ja. van Sky. En, en andere mannen die in het wiel zitten te profiteren. Dus, en hij liep op een gegeven moment liep hij ook weer niet ongelooflijk snel weg. Hè. Hij heeft toch lang op een half minuutje is, die blijven hangen. Dus er zat toch nog wel degelijk een element van spanning in de wedstrijd. Ja, wat ik bedoel is eigenlijk, heeft hij misschien het genegeerd? Nee, ik denk, ik denk dat ze. Uh, als Tom Bonen gaat eh, en, en hij, hij, hij neemt die beslissing... Dan, dan, dan gaat er geen ploegleider zijn die tegen zo'n renner gaat zeggen... Joh, eh, zou je het wel doen? En, eh, kijk, je kunt in de auto kun je uiteindelijk nooit voelen wat een renner voelt. Hè? En, eh, ja, wat ik al zei, er zijn in het verleden wel meer renners... die. Eh, op 40, 50 kilometer van de meet... gewoon rechttoe toe aan naar huis zijn gereden. Dus wat, wat dat betreft is het niet uitzonderlijk... wat hij heeft gedaan zondag. Maar wat is er in hem gevaren? Want vorig jaar is hij, ook door de pers... zeker in België, echt helemaal afgebrand. Hè? Hij kon er eigenlijk helemaal niks meer van. Daar kwam het op neer, Tom Nou, ik denk, ik denk ook dat hij er wel... Uh, een potje van gemaakt heeft. Ik bedoel, hij, heeft hij heeft wel zijn, zijn problemen gehad... in zijn privéleven. En daar heeft hij ook een prijs voor betaald. Ja. En, en er is ook in die ploeg is er het een en het ander veranderd in de structuur. Er zijn wat andere ploegleiders gekomen. Er is een, uh, ja, er is een wat andere opzet gekomen in de ploeg. Een nieuwe, een nieuwe geldschieter. Ze hebben wat, uh, wat, uh, wat mannen overgenomen van, van Columbia, van HTC. En er is gewoon een frisse wind door de ploeg uh, gaan waaien. En dat is ze nu en dan ook wel nodig. Want het was, ja, die ploeg van de Ferweren, dat was toch een beetje een... Uh, ja, ja, Daar zaten wat te veel automatisme in. En dan ga je op een duur ga je dan toch wegzakken. Je moet ze nu nou en dan toch de boel een beetje opschudden. En uh, ja, dan, dan hou je de mensen scherp en de renners ook. Wat gebeurt er nu eigenlijk in omgekeerde volgorde met Gilbert? Want ja. die, die is nergens meer. Nee. Ja. Heeft het misschien met doping te maken, Theo? Die nieuwe doping of niet? Nou. Ja, dat is waar ik aan denk. Omdat die terugval van Gilbert zo verschrikkelijk is. Ja. En die opkomst van uh, Bonen. Nee, dat. De... Als je als wielrenner een, een, een, een virus of een bacterie hebt... of je hebt een verkoudheid op een heel slecht moment... dan ga je daar uh, wekenlang last van hebben. Als, dat, als je dat in maart overkomt, dan ga je gewoon je vormpiek niet bereiken in, in april. Dus, uh, en ik, uh, zo, goed, zo goed als ik niet naar, uh, naar voetbal wil kijken... Uh, uh, uh, met het idee van wie, welke speler is er, is er hier omgekocht... En uh, door de gokmafia ga ik ook niet naar wielrennen kijken. Zo van welke renner zouden nou misschien wel of niet... Uh, nee, dat, nee, maar je hoeft je ogen er uh, toch nee. niet voor te sluiten. Nee, maar goed. Uh, er wordt op het moment zo hard aangetrokken door de dopencontroleurs Dus uh, ja, en het, het is toch uiteindelijk altijd wel weer een spelletje van... Uh, ja, ja. Dus jouw antwoord is gewoon nee? Nee, ik, ik, ik geloof het niet, nee. Het is wel, ik weiger om op zo'n manier naar het wiel te kijken. Nee, maar ik vind het interessant om zo over na te denken. Ja. Ik kijk er niet zo naar, maar ik vind het interessant. Die ja. vragen komen in op, natuurlijk. Ja, ja maar toch, toch snap ik Theo wel. Ik, ik kom ook uit een, uit een wielmilieu milieu, hè, in het zuiden. En, en daar leer je het wielrennen lief te hebben. En dan vooral de sport. En wat er dan onder zit, waar, waar het eventueel wel eens een keer mis kan gaan. Ja, nou, dat hoor je dan wel een keer. Maar. Zeker op het moment dat je zo'n grote, grote overwinning ziet, ja dan moet je vooral daarvan genieten en, en niet bij stilstaan dat, het wel eens, uh, dat er wel eens iets gepakt ja. kan zijn of zo. Want ja, dat is natuurlijk het verleden gebeurd. Ja. Ja. ja, maar je kijkt mij een beetje aan. Het was nee, gewoon nee, een, nee, een kritische vraag. Ja, nee, want ik, ja. ik vind dat van bodem fantastisch. Hoor. Ja, nou, nou, ik vind die vraag ook wel, wel relevant van jou. Maar ik, als ik Theo's zijn antwoord hoor, dan, dan is dat mij uit het hart gegrepen. ook. Omdat als je van als je echt van wielrennen houdt. Kijk je daar op een andere manier naar. Dan wil je gewoon ja, genieten van die sport eigenlijk. Ja, maar Ton houdt en... ook wel, geniet, hè? Ja, ja, zeker, ja, maar wel, wel van u. Ja, ik stel die vraag juist omdat ja. ik van wielrennen Rennen hou. Nou goed, de, de, Silbert is natuurlijk voor, uh, voor veel geld naar die nieuwe ploeg getransfereerd. En heeft uh, uit, een uitermate succesvol seizoen gehad. Ja. En het is voor een renner wel eens wat lastig om die focus erop te houden. En uh, als, je, als je ook in de, in, de, in de winterperiode je aandacht wat te veel verlegt... Uh, naar andere zaken en je laat je wat te veel afleiden... en je start uh, met, een, uh, met een wat mindere focus aan het seizoen... dan ga je, dan ga je dat maandenlang achtervolgen. En, en dan krijg je een koudje en een probleempje en een valpartijtje. Nou. En, dan, en, en, dan, en dan ben je in april uiteindelijk ben je niet, uh, niet super... Maar goed, morgen is de Amsterdam Goldrace. Doet Bonen eer... niet mee, hè? Nee, maar ik, ik denk... geen enkele renner die, die parijs roubaix zo rijdt... zal ooit in de Amstel Goldrace kunnen uitblinken. Dat kan namelijk gewoon fysiologisch helemaal niet. Als je in parijs roubaix voluit gaat... dan kun je een week later in een koers als de Amsterdam Goldrace... Kun je, kun je gewoon niet super zijn. Dat kan niet, want je rijdt... Zoveel kapot in Parijs-Roubaix. Je bent zo geradbraakt. Daar ben je na een week gewoon nog niet van hersteld. En dan kun je mentaal kun je dat ook niet ombrengen. Nee, hij, zei het ook, hij zei al wel meteen direct na de koers... het ligt me sowieso niet, uh, die koers. Nee, maar de, het kan gewoon niet. Nee. Fysiologisch zien kan het gewoon niet. Wat, we, kunnen we een mooie uh, Nederlandse prestatie verwachten, Theo? Nou, ik, uh, ik, ik zie er wel naar uit. Ik bedoel, we hebben, we hebben eigenlijk weinig echte favorieten... Zien bovendrijven de afgelopen weken. Ja, je hebt, je hebt dan twee Spanjaarden die, op, die heel goed bezig zijn. Uh, Rodriguez en, uh, en Sanchez, de Olympisch kampioen. Maar voor de rest heb je eigenlijk niet zo gek veel... Uh, super italiaan Ja, Valverde is goed bezig ja. in Spanje, maar... Maar goed, dat is een ja. beetje ver, ver weg geweest. Uh, Chavanel is, is, uh, heeft parijs ook wel een paar tikken opgelopen hoor. Ja. Dus uh, die zou ik op een gegeven moment ook om te weg liggen. Of die uh, weer oksel fris is morgen, ja. dat, uh, dat betwijfel ik. Maar ja, ja ik denk in, in die wedstrijd is er uh, morgen wel kans voor Nederlanders. Daar komen we straks op terug. We gaan nu naar het Pieter van den Hogewand zwemstadion in Eindhoven. Want, Bob van den Tak, er komt weer een belangrijke race aan. Ja, de eerste halve finale, 50 meter vrije slag voor vrouwen. En uh, het is een onderdeel waar Nederland enorm veel kwaliteit heeft. En het is dus dringen om de Olympische start te bewijzen. Er mogen er maar twee. Dat zijn op dit moment Ranomi Kromo Jojo en Marleen Veldhuis. En Inge Dekker gaat dus een poging wagen vanmiddag om zich daartussen te wringen. Dan uh, moet ze in ieder geval een tijd zien te zwemmen van 24, 39 of sneller. Want dat is... De snelste tijd tot nu toe van Marleen Veldhuis. Veldhuis die vanmorgen de snelste tijd zwom in de series. En Zomersein gaat starten in de tweede halve finale. In deze eerste halve finale. Ranomi Kromowidjojo in baan 4. En Inge Dekker in baan 5. En verder ook nog Hinkelien Schreuder. Maar die zal vermoedelijk niet echt een rol van betekenis spelen. Zij heeft haar ticket al te pakken voor Londen op de estafette. Daar is de start van de race. Kromowidjojo in baan 4. Dekker in baan 5. Dekker is goed van het blok. Als snelste van iedereen. Nu de tweede 25 meter. Kromo Widjojo komt opzetten in baan 4. Gisteren die super tijd op de 100 meter vrije slag. En nu op de 50 meter. Dekker komt er niet aan hoor. Het is Kromo Widjojo die de race gaat winnen. Maar het is vooral ook kijken naar de tijd natuurlijk. 24-14. Dat is uh, heel snel weer een nieuw persoonlijk record voor Ranomi Kromoui Jojo. Dekker op de tweede plaats. Schreuder 3. En de tijd van Dekker 24-57. En dat is dus boven die tijd van Marleen Veldhuis. De eerste aanval van Inge Dekker op een Olympisch startbewijs is dus mislukt. Marleen Veldhuis uh, komt zo meteen nog in actie. Kan het uh, Inge Dekker nog wat moeilijker gaan maken... door ook een uh, hele snelle tijd te zwemmen. Dat zullen we zo zien. Maar uh, ja, toch weer een hele snelle tijd hoor. van Ranomi Kromo 24-14. Kromo maakte gisteren al uh, heel veel indruk uh, tijdens die swimcup. en nieuw Nederlandse record op de 100 meter vrije slag. Uh, de eerste Nederlandse zwemster onder de 53 seconden was dat... En ze is met die 52-75 ook de snelste zwemster in een gewoon bakpak. Daar had Theodor Roy het al over in het begin van deze uitzending. En daarnaast wist ze ook nog eens rivale Sarah Sjöström te verslaan. En dan is de vraag waar Kromo Jojo nou het meeste plezier aan beleefde. Nou ja, op zich uh, lijkt me die tijd. Maar het is gewoon fijn om uh, Sjöström te verslaan. Gisteren was ze sneller. Ik had zoiets van ja, mijn eigen tijd dat kan nog, nog wel harder. Een uh, halve seconde of zo. En Het is eigenlijk bijna een seconde harder dan, uh, dan gisteren. Hè. Um, ja, dit geeft gewoon een lekker gevoel. En, uh, ja, nu, uh, nu is denk ik de favoriete rol. Uh, ja, er staat hier op mijn naam. Uh, ja, het, het verschil met de, nummer, met de rest van het veld is best wel groot op de 100 vrij mondiaal gezien. Maar ja, het, ja, het moet in Londen gebeuren, dus, uh, dus nog even wachten. Ja, het is nog even wachten, maar ze is al in enorme vorm. Dus net 24-14 op de 50 vrij. Uh, Bob, is zij uh, nu echt de favoriet voor Londen? Of verschiet ze misschien de kruid iets te vroeg? Ja, daar zijn we <laughs> misschien wel een beetje bang voor met z'n allen. Maar uh, nee, dat zou wel moeten kunnen hoor. Want die Olympische Spelen zijn pas over een maand of drie, vier. Dus dan... Uh kun je echt wel opnieuw uh, pieken. En uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat Chromo Jojo na die race van gisteren... en vooral door die supertijd wel uh, door iedereen als favoriet wordt gezien. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dat uh, geeft vertrouwen, maar misschien ook wat druk. Maar goed, als er één zwemster met druk kan omgaan, dan is het Chromo Jojo wel. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Dan gaan we straks kijken naar Marleen Veldhuis. We hebben de, dekker, de dekkertijd genoteerd: 24.57. Nog eventjes, wat moet er nu gebeuren, Bob? Nou ja, voor Veldhuis eigenlijk niet zoveel, want die is nu nog steeds safe. Uh, heeft uh, sneller gezwommen dan Inge Dekker in het ja. voortraject. 24-39, de snelste tijd van Dekker bij de Swimcup Amsterdam. 24-42, Dekker was nu langzamer. Dus Veldhuis heeft nu nog niet zoveel te vrezen. Maar goed, er komt natuurlijk nog een finale morgen. En uh, Veldhuis zal er veel aangelegen zijn... om nu nog een wat scherpere tijd neer te zetten... om het Inge Dekker op die manier moeilijker te maken. Daar is de start van de race. maar alleen Veldhuis zwemmend in baan 4 vanmorgen. Dus de snelste in de series. Maar dat zegt niet zoveel. Ze heeft uh, concurrentie van Sarah Sjeuström in baan 5. Maar Veldhuis uh, haalt uh, vol door op die uh, tweede 25 meter. Wat wordt de tijd van Marleen Veldhuis? Ze gaat de race winnen. Sjeuström wordt geklopt. De tijd van Veldhuis 24-33. En dan is ze dus inderdaad uh, sneller dan... Uh... Bij het ONK in december hier in hetzelfde zwembad toen ze die 24-39 zwom. En dan ligt de lat dus weer een stukje hoger voor Inge Dekker. 24-33, dat is de tijd van Marleen Veldhuis. En dat is dus de tijd die Inge Dekker minimaal zal moeten zwemmen morgen. En dan moet ze ook nog Veldhuis voorblijven natuurlijk. Want dat is dan wel een voorwaarde. Dankjewel Bob van der Tak, vanuit uh, Eindhoven. We hebben het wielrennen eventjes uh, in de kast gezet. Halen we er nu weer uit. Uh, we hadden het ook nog even over de, de kanshebbers. Hè? Maar ik wil zo graag ook nog even naar die Nederlanders. Uh, Theo, er is uh, veel kritiek, ook altijd, op, ne op de Nederlanders. Hè? Dus ze doen het eigenlijk niet goed genoeg. Uh, de ploeg, waar, waar blijft de Raboploeg? Wat kunnen, we morgen, wat kunnen we morgen verwachten? Hoe belangrijk is het voor Nederlanders, die Amstel Gold Race? Ja, voor, voor een Nederlandse rennen de Amsterdam Gold Goldrace rijden, aan de start staan van de Amsterdam Gold Goldrace en hem rijden, is, uh, dat is gewoon een feestje. Mm -hmm. Ondanks de druk, het is, gewoon, uh, het is gewoon heel plezierig om op dat parcours te kunnen koersen, uh, wegen die je heel goed kent, uh, voor je eigen, eigen publiek. Dus is, uh, je, je staat altijd met een extra motivatie aan de start van de Amsterdam Goldrace. Je kent het parcours ook heel goed. Dat is, uh, voor Nederlanders is dat ten opzichte van buitenlanders... toch een heel groot voordeel. Want het is, het is een heel bochtig parcours. Met, uh, met, natuurlijk, met veel heuveltjes. Maar er zijn ook veel heuvels... waar je, waar je eigenlijk uh, boven uh, op de berg... kom je niet direct in een afdaling... maar krijg je een plateauotje. Hm. En daar staat vaak veel wind. En er wordt morgen best wel veel wind verwacht. En, ja, Nederlanders kennen dan precies de hoek waar de wind waait. En die weten al, als ze naar zo'n heuvel toe rijden... van nou, als we straks boven komen op dat plateau... dan kunnen we ze nog een draai geven op de kant. Je kunt als ploeg, in de nou, Albers de Gold Race... Kun je wel, als je dat goed aanpakt, kun je echt het verschil maken. Hè. Dat, dat hebben we ook jaren gedaan. Hè. Dan, als je dan uh, een achtervolging moet gaan leiden... dan moet je dat op het moment gaan doen... dat de wind echt slecht staat voor de concurrentie. En dan ja, in de afdalingen en op de vlakke trek je vol door... En dan zit de rest die zit te uh, sprinten in het wiel. Bergop, daar kun je herstellen van je inspanning in de afdaling en op het vlakken. Uh, voordat de concurrentie dan weer in het wiel gegroepeerd zit... ga je alweer bergaf of heb je alweer zijwind. En dan, uh, dan hangen ze weer op het kantje. En op die manier kun je natuurlijk wel leuke dingen doen in de Amsterdam Gold Race. En dat, met die overtuiging staan Nederlanders ook altijd aan de start van de Amsterdam Gold Goldrace. Nou, en wie, wie kunnen dat omzetten nu op dit moment uh, in misschien wel een overwinning? Ja, kijk, er zijn best wel veel renners die uh, op papier die, die, die wedstrijd kunnen winnen. Vanuit het collectief. Uh, al, al moet je natuurlijk met een Rodriguez of een Gilbert een goede doen. Niet naar de rijden op de Kouberg. Want dat zijn wel specialisten die, die, die kunnen aankomen. En mm -hmm. ja, goed, Wout Poels die kan ook wel aardig sprinten. En Baukel Olma is ook redelijk snel. Maar om dat soort mannen te kloppen moet je toch nog iets meer... iets extra's in huis hebben. Dat zal voor, voor, voor de Nederlandse ploegen zal het ook... Echt neerkomen om, uh, om, om, om te, kunnen, te kunnen werken vanuit het collectief. Met veel mannen mee zijn. Zorgen dat je niet uit de wedstrijd wordt gereden. En dat is vooral ook voor Rabo uh, belangrijk. Want je moet natuurlijk nooit jezelf het, uh, het initiatief laten opdringen. Je moet je nooit in de verdediging laten, laten dringen in de Amsterdam Gold Race. Want op het moment dat je op kop begint te rijden uh, en de omstandigheden die zijn daarvoor uh, niet goed. Ik bedoel, als er weinig wind staat, dan uh, kan iedereen in het wiel blijven. Mm -hmm. Ja, dan, dan blijf je rijden. Hè? Ze, laten je, ze laten je doodbloeden. Denk je, ik heb net het, hebt... het weerbericht gehoord voor, uh, voor die moren. Uh, het, het wordt koud, het gaat regenen en uh, wind uit het noorden. Ja, dat is, ja als, als het maar windkracht 5 is, dan, uh, dan spookt het wel. Dat is ja. echt het voordeel van de Nederlandse ploeg. En dan, ja. en dan is de kans ook groter dat we een Nederlandse winnaar gaan krijgen. Denk je dat de Raboploeg uh, last heeft van druk? Denk je dat ze die voelen? Nou, ja, druk is, is dat altijd. Ja, druk is altijd. Druk is altijd. En, uh, waar Rabo misschien last van heeft... is dat ze geen echte favoriet hebben... om, uh, om de wedstrijd omheen te bouwen. Een kopman. Mm -hmm. Ze starten met zes kopmannen. Ja, de, dat is natuurlijk prachtig. Maar ja, maak er maar een keer een goede wedstrijdtactiek van. Hè? Dan zul je goed in de wedstrijd moeten zitten. en zullen die mannen zich goed de, moeten onderling moeten aanvoelen. Dan moet je ook op een gegeven moment mannen hebben... die zich willen opofferen voor een ander... Uh, dan moet het wedstrijdverloop mee zitten. En dan kun je misschien kun je daar uh, iets mee doen als je, als je niet met een kopman start. En ja, als je dan uh, een paar renners hebt die boven zichzelf uitstijgen... dan kun je misschien de wedstrijd winnen. En een vakantse ja, De afgelopen weken hebben we ze eigenlijk niet zo geweldig uh, in beeld gezien. Mm. Ze, zijn, uh, ze zijn wat, uh, wat minder geworden na Tireno. Tenminste uh, in de uitslagen, zichtbaar. Maar goed, voor, een, voor eigen volk in de Amster Gold Race is, is iets speciaals. En er, er zitten wel een aantal van die lefgootjes dus tussen die, die er wel in gaan vliegen. Dus we gaan ze ook wel zien. Het moet jou als wielerman heel goed doen, denk ik, dat er gewoon weer drie ploegen meedoen aan de Tour. De ja, Nederlandse ploegen. Dat, is, uh, dat is echt uh, heel lang geleden. Het ja. Ja. is tijd geweest van uh, jaren negentig, begin jaren negentig, eind jaren hebben We vier, vier Nederlandse ploegen gehad ooit in de Tour. Dus uh, ja. ja, dat is, dat is, dat is mooi. Ja goed, drie Nederlandse ploegen is misschien wat veel. Maar aan de andere kant, ja prima. Hè? Um, dan gaan we gaan weer even terug naar voetbal, namelijk naar Feyenoord. Uh, waarschijnlijk, durf ik het eigenlijk niet te zeggen... maar waarschijnlijk geen titelkandidaat meer uh, na afgelopen woensdag. Uh, toch kan er in Rotterdam gesproken worden van een geslaagde week. Want gisteren maakte de licentiecommissie van de KNVB bekend... dat de Rotterdamse Club in categorie 2 wordt ondergebracht. De zogenaamde veilige categorie is dat. Erik Gudde, algemeen directeur van Feyenoord, is aan de telefoon. Mag ik u daarmee van harte feliciteren... Ja, dankjewel. Overigens is de week pas echt geslaagd om dus ze vanavond ook winnen van Excelsior. Uh, want het gaat vooral over voetbal. Maar dit was voor ons ja. wel een, belangrijk, een belangrijke beslissing, dat ja. klopt, ja. Het is een soort financiële promotie, hè? kan ik het zo zien? Ja, uh, kijk, als je in categorie 1 zit, financieel, dan, uh, dan zit je echt in het laagste van het laagste. En, dan heb je gewoon, uh, zit je zwaar in de zorgen. En uh, deze club komt natuurlijk van ontzettend ver met een schuld van 43 miljoen. Dus uh, dat we nu een half jaar voor planning... In ieder geval een categorie gestegen zijn. Uh, dat, dat doet in ieder geval goed, dat betekent dat we ook op dat opzicht op de goede weg zijn. Ja. Maar, maar kwam dat als een verrassing dan? Nee, het kwam die, je moet altijd twee meetmomenten: uh, moet je, uh, 65 punten of meer scoren. Wij hadden het eerste meetmoment al in, uh, de, met de cijfers van november gehaald. En uh, we, hebben natuurlijk, we kunnen natuurlijk zelf al uitrekenen waar je op terecht komt. Maar toch is het, uh, is het toch wel apart uh, op het moment dat die uh, brief per iemand binnenkomt. Ja, dan wil je toch wel graag de zekerheid hebben. En ik, nee, ik kan me ook voorstellen dat uh, iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt... ook uh, wel graag die absolute zekerheid wil hebben. En uh, dat het niet een, uh, een vaag iets is van uh, dat ze er tussenin blijven zweven. En nu weet iedereen het zeker. En dat is voor iedereen alleen maar beter, denk ik, om uh, de club weer verder door te bouwen. Chris van Nijnden, uh, wil je graag wat vragen? Ja, uh, ja. op de eerste plaats gefeliciteerd, Erik. Uh, want Dank het is een mooie zaak. En hard voor gewerkt, door jullie. Maar wat, uh, wat betekent dit nou... Op de transfermarkt, wat kun je straks meer dan je nu kan? Bijvoorbeeld ja, in relatie tot Bidetti of wie dan ook? Nou ja, niet zo gek voor meer. Van het eerste voorbeeld ga je misschien zelfs wel lachen. Kijk, tot 50.000 euro uh, mochten wij helemaal niks. Uh, als wij nu een, een jeugdspeler willen halen, uh, bijvoorbeeld van een andere BVO, en je moet een uh, opleidingsvergoeding betalen van 4 keer 13.000 euro is 52.000 euro, dan mag dat nu, mag je dat zelf weer doen. En, uh, maar ja, dat is uiteraard niet de transfer waar jij op doelt. Nee. Maar dit geeft een beetje aan hoe of wat. Uh, kijk, onze situatie is zodanig uh, dat wij uh, niet, uh, niet ruim boven die scores zitten. Dus wij moeten op alle facetten: de exploitatie, de liquiditeit enorm goed sturen. En dan wil ik niet zeggen dat, een, dat er niet een uh, enkele tonne vrijgemaakt kunnen worden om te. Maar je moet uh, absoluut niet in bedragen denken dat wij die in de transfermarkt kunnen uitgeven. Ik denk dat van zo'n Matje Vergeel als ik steeds heb aangegeven. En ook al hebben laten zien dat we het via transfervrije spelers uh, gaan doen. En uh, een, een klein buitenkansje, ja, daar, daar is altijd wel iets voor te vinden. Uh, maar met eigen middelen, uh, grote transfers als uitgestoten deze zomer. Oké, okay, en uh, hoeveel tijd geven jullie jezelf om uh, nog een categorie te stijgen? Heb je daar een, een timetable voor? Of? Nee, daar hebben we geen timetable voor. Uh, het, het wordt nu. Uh, er is ook geen. Laat ik zeggen, het is natuurlijk dus mooi als je categorie 3 uh, zou kunnen halen, maar dat is niet het uh, eerste doel. Het, uh, het eerste doel is nu uh, verder gezond worden, maar dat kan in onze ogen ook best met enige miljoenen schuld. Want op een gegeven moment uh, krijg je toch een beetje dat je een evenwicht moet zoeken. In van weer die schuld naar helemaal wegwerken of wil je juist je ploeg. Ook daadwerkelijk sterk om vervolgens door prestaties en geld verdienen uh, daar weer te doen. Ja. Voor één komt het helemaal niet. Maar uh, ja, nu is het eigenlijk met elke uh, euro die je hebt dat je die keuzes gaat maken. Maar even over druk gesproken. Hè. Uh, stel je wordt tweede. Uh, dan uh, kom je in de voorronde voor de Champions League. Uh, stel dat je die haalt. Wat betekent dat dan in dat streven? Nou, Want dan okay, komt er je, een hoop geld uh, je... los. Nee, maar dan, dan, dan gaat het natuurlijk hard. Want dan kom je in de derde, je begint dus in de, als je tweede wordt, dan speel je dus de derde uh, play-off ronde moet je spelen. Uh, als je die wint, kom je in de, uh, in de vierde uh, kwalificatieronde de beslissende. Maar dan krijg je bij wijze van spreken al 2,1 miljoen uh, startgeld, omdat je daar zo in die beslissende play-off komt. Ja, dat is natuurlijk in onze situatie verschrikkelijk voor geld. Als je vervolgens in de groepsfase komt, ja, dan hoef ik je niet uit te leggen dat de Europa League... Dan inderdaad uh, ja, heel weinig geld is. Maar de Champions League uh, verschrikkelijk veel geld. En ja dan gaat zo'n proces op alle fronten natuurlijk uh, steeds harder lopen. Ja, meneer Gudde, het is niet zo dat uh, de technische staf uh, vanochtend al... Uh, een behoorlijke wensenlijst heeft ingeleverd uh, na dit nieuws voor het komende uh, seizoen? Ik moet zeggen, uh, op de avond dat wij het contract sloten met uh, Ronald Koeman hebben we uitgelegd... Uh, dat er wat dan betreft weinig valt te halen. En uh, met de hand op markt, ik heb uh, het hele seizoen... Nimmer één vraag van die orde meegemaakt. Sterker nog op het moment dat we ergens in de problemen zaten. Dan zei ook Ronald Koeman van uh, oké, okay, dan nemen we gewoon uh, Tony Trivade erbij uit de, uit de B1. En dat heeft hij tegen Twente laten zien. Dus uh, niet één keer één zo'n vraag dit seizoen. Nee. Is het uh, uh, een beetje de afsluiting van een tijdperk voor u? Ziet u dat zo? Uh, nou, kijk, we zijn er nog niet, want er moeten nog schulden weggewerkt worden en het is heel uh, strakkoers. Het is wel een enorme boost voor, uh, voor alle werknemers, want we hebben heel veel mensen uh, veel harder moeten werken uh, met, met minder middelen. Uh, loon stond drie jaar lang. Dus in dat opzicht hopen we wel weer een, klei, een klein beetje een normaal bedrijf te worden. En in dat opzicht zie ik het wel als een markering van uh, en nu uh, de stad maken het definitief gezond. Ja. Oké, okay, dank u wel meneer Gudde en uh, succes vanavond tegen Excelsior. Okay, Theo de Rooij is voor Excelsior, <laughs> hebben we net gehoord. Ja, maar... <laughs> eenmalig, eenmalig. Ik heb, ik heb wel veel respect voor wat, uh, wat er nu oh. bij Feyenoord gebeurt. Daar heb ja. ik echt heel veel respect voor, want... Uh, ja, ik ben natuurlijk altijd een enorme topclub ge geweest... En met een, een gigantische reputatie en een mooi verleden... En, om je dan vanuit zo'n positie weer ja. uh, financieel gezond uh, uh, terug te vechten. Ik vind, daar heb ik heel veel respect voor. Daar kunnen in het buitenland kunnen een hoop clubs daar nog een puntje aan zuigen. Ja. Hoorde, hoorde Erik Grudder dat nog? Ik, ik oh, hoorde dat. Okay. Uh, Raymond hoorde dat ook. En dat doet ons goed. Het vinden we prachtig om te horen. Dank je wel. <laughs> Succes vanavond. Um, Oké, okay, dank je wel. Dag. Goeietjes. Uh, Chris, jij zei het al, ze hebben er heel hard voor gewerkt, hè? Ja, zeker. En, en onder, af en toe ook niet onder de meest prettige omstandigheden. Goed. Kijk, Feyenoord heeft een, een, een, een, laat ik zeggen, een achterban die, die wel de druk op weet te voeren... op, op een aantal uh, momenten en met een aantal middelen. En dat, dat is... Ja, niet altijd even fijn om onder, onder die druk te moeten werken. Nee. Uh, en, en Gudde, uh, ja, die is toch vrij steady volgens een bepaald plan uh, blijven doorwerken, heeft uh, denk ik wel in, zijn, in de investeerders, de zogenoemde vrienden, heeft natuurlijk flink wat steun gevonden. En uh, ja, wat, wat ik ook een goede greep vind, even los van de aanstelling van, van Geel, dat is natuurlijk ook belangrijk geweest. Maar ja, Ronald Koeman, dat is nou zo'n type. Uh, waar, waar ik nou aan dacht toen ik het daar straks over, over PSV had. Weet je, kijk, Ronald is, is in zijn carrière ook niet altijd even succesvol geweest. Hij heeft ook heus wel eens de verkeerde beslissingen genomen als trainer. Maar het is wel iemand die, uh, die nooit wegloopt. En die ook als. of met name als het moeilijk is. Mm -hmm. Ja, dan staat hij er gewoon. En dan, dan staat hij ook iedereen te woord. Je kunt, dat is ook een van de mannen. Die, dat geldt ook voor ons, voor de media. Je kunt hem altijd bellen. Hij zal je altijd te woord staan. Hij kan best eens een keer kwaad op je zijn. En dat, dat merk je dan ook wel. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dat is een man. Als je die in je organisatie hebt. Op, op, op topniveau. Ja, daar heb je wat aan. Die, die, die is in eerste plaats een coach. Hij is met die spelers bezig. Maar hij is vooral ook. Uh, is hij een boegbeeld voor zijn club. Ja. ja en dat... Even los van al het werk wat Gudde en zijn mensen hebben gedaan... want daar, daar, daar heb ik net zoveel respect voor als, als Theo en, en, en wij allemaal hier. Maar, maar de factor Koeman is belangrijk geweest voor dit Feyenoord. Ja, We gaan weer naar Eindhoven, naar Pieter van der Hoogband zwemstadion. Bob van der Tak, welke wedstrijd staat op het punt van beginnen? 50 meter rugslag voor mannen. Niet olympisch, maar toch interessant. Omdat uh, vanmorgen hier het Nederlands record sneuvelde. Dat, uh, daar was uh, Bastiaan Leijsen verantwoordelijk voor. Hij is om 24-86. Een heel dik persoonlijk record. En dus ook een nieuw Nederlands record. En toch wel een mijlpaal hoor. Want uh, de eerste man onder, de eerste Nederlandse man moet ik dan zeggen onder de 25 seconden en kan Lijssen zich nog een keer verbeteren dat lukte hem gisteren op de 100 meter rugslag toen uh, zwom hij zowel ochtends in de series als in de, halve, als, als in de finale een uh, persoonlijk record benieuwd wat hij nu doet Lijssen in baan 4, Nick Driebergen in baan 3, daar is de start van de race, Bastiaan Lijssen en Nick Driebergen, het zijn altijd mooie duels tussen die twee op de rugslagnummers, Driebergen had Lang het Rijk alleen op de rugslag in Nederland. Maar daar is uh, wel een einde aan gekomen. En het is Leijzen die meer en meer de overhand krijgt. Ook in deze race is het Leijzen die de leiding heeft voor Driebergen. Bastiaan Leijzen van de twee ook meer de sprinter. Maar wat wordt de tijd? Driebergen haalt toch nog flink door hoor. Op die tweede 25 meter. Maar het is toch Leijzen die wint in 24-79. Jawel, hij doet het weer. Net als gisteren op die 100 meter rugslag verbetert hij zich nog een keer. En het is dus een nieuw Nederlands record. Twee keer op één dag. Je moet het maar kunnen. Het nieuwe Nederlands record op 50 meter rugslag. 24,79. geswommen dus door Bastiaan Leijsen. Dankjewel Bob van der Tak vanuit Eindhoven. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. We sluiten die uitzending af met een buitengewoon verschrikkelijk bericht. Want de Italiaanse voetbalbond heeft de gehele competitie... ook in de Serie A voor de rest van het weekend stilgelegd. Want de speler van Livorno uit de Serie 3B is tijdens de wedstrijd tegen Pescara in elkaar gezakt en later in het ziekenhuis overleden. Pier Mario Morosini werd in de 31e minuut getroffen door een hartaanval... en is op het veld gereanimeerd. Op weg naar het ziekenhuis kreeg de 25-jarige middenvelder een tweede hartaanval. Morosini was een uh, voormalig Italiaans jeugdinternational... en stond officieel onder contract bij Udinese. Het uh, duel tussen Pescara en Livorno in de Italiaanse Serie B is natuurlijk gestaakt... Um, ik heb nog een paar uitslagen voor u uit Premier League, Norwich City tegen Manchester City 1-6. Drie keer TWS, Sunderland, Wolverhampton 0-0, Swansea City, Blackburn Rovers 3-0 en West Bromwich Albion Queen Park Rangers 1-0. Dank Chris van Nijnoud, dank Theo de Rooij, dank Tonboot. Singles in Nederland. Ja, ik bepaal alles zelf natuurlijk. Ik ben redelijk ad hoc. Het worden er steeds meer, vooral in grote steden. Heerlijk is dat van het vrijgezellenbestaan. bestaan. Hoe doe je dat eigenlijk? Leven in je eentje. Maandag naar Utrecht, dinsdag naar Rotterdam, woensdagavond. Uh, Morgen, in een cursus alleen zijn, deel 2, een vrije tijd. Als ik het moeilijk vind om ergens alleen naartoe te gaan, neem ik mijn camera mee. Morgenavond, 9 uur, alleen zijn.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 Open nu de spaar-online-rekening met een rente van 2,9 via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Vanavond in debat op 2. De armoede in ons land wordt alsmaar groter... en steeds meer Nederlanders moeten naar de voedselbank. Hoe voorkomen we dat de armoede toeneemt? Of is het in dit land gewoon je eigen schuld als je arm bent? Vanavond in debat op 2. Rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.